7 uur. Het NOS-journaal Megens. CDA-kandidaten met elkaar in debat op tv. Kwart HBO-docenten onder druk gezet bij beoordelingen en forse verliezen voor grootste Amerikaanse bank. Het CDA moet weer gezien worden als een fatsoenlijke middenpartij. Dat zei kandidaatlijsttrekker Wintels in het CDA-debat in het tv-programma Pauw en Witteman.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 Het weer is bewolkt met soms wat regen, vanmiddag vanuit het noordwesten ook af en toe zon. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 20 in het zuidoosten. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond vrijwel overal droog, ook in het weekend is het overwegend droog met geregeld zon. Wel is het fris, met morgen maxima rond 12 graden en zondag rond 14 graden.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 Zembla deze week over Amarantis, een onderwijsgigant door wanbestuur op de rand van de afgrond. Miljoenen gingen over de balk door mislukte nieuwbouwprojecten. De toezichthouders stonden erbij en grepen niet in. Hoe kon dit gebeuren? Zembla over de ondergang van een onderwijsgigant. Vanavond 10 voor half tien bij de VARA op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Hoe gaat het met de Sint-Jan de Doperkerk in Uithoorn en met de omwonenden? Ze mochten niet thuis slapen vannacht vanwege insortingsgevaar. Straks een verslag en we spreken ook met de burgemeester. Maar eerst naar de spanning in Europa. Het kan wel eens dramatisch worden. De nieuwste prognoses voor de economie in de Eurolanden. Straks om 11 uur komt de Europese Commissie met die vooruitzichten. Ze zullen zich ook uitspreken over het bezuinigingsvoorstel van Nederland. In buurland Duitsland lijkt het allemaal de goede kant op te gaan. Volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken zit vooral de industriële sector weer in de lift. En wordt er druk geëxporteerd. Otto Frieke is lid van de Duitse Bondsdag voor de Liberale FDP, de Vrije Democratische Partij. Meneer Frieke, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Met Duitsland gaat het economisch goed. Um, hoe kijkt u vanuit die positie naar andere landen waar het minder gaat, economisch slecht gaat, waar landen in een recessie zitten um, en er ook weinig zicht is op verbetering? Nou, de typische antwoord van een politicus zou zijn, uh, die moest daar iets aan doen. Maar ik, ik vergeet helemaal niet uh, dat Duitsland vijf jaar geleden nog uh, die zwakke oude man uh, van Europa was. Dus moet ik analyseren, hoezo zijn we nu in, in die positie waar iedereen zegt, ja die cijfers van Duitsland die wil ik hebben. Um, en dan moet ik zeggen, we hebben hervormingen gedaan in de jaren 4, 5 met een andere coalitie, niet één waar, waar mijn partij in zat. Mm -hmm. En deze hervormingen zijn um, in het, op het eerste moment heel haat voor de kiezers geweest en, en die heeft ook dan anders Kozen, maar men moet wel zeggen um, dat, dat dat is hoezo nu de cijfers heel goed zijn. En, en dat is de vraag die ook, denk ik, op het moment in Nederland de vraag zou zijn. U wou maar zeggen: dat komt niet vanzelf, die gooi. Ja. Nee, helemaal niet. Er zijn natuurlijk op het uh, terrein twee ideeën van hoe, hoe krijg je daar groei. Die ene is uh, meer uitgeven en meer betalen. En, en later dan kijken waar het geld vandaan kwam en hoe je het terugbetaalt. Mm. Uh, en tussendoor dan, dan, dan zie je dan dat die rente omhoog gaat uh, uh, voor, voor een land. Uh, of je doet het de tweede, te zeggen, kijk eens mensen, uh, we moeten ook in Europa zien. We kunnen het niet op dezelfde manier doen dan we het veertig jaar hebben gedaan. Mm. En, uh, maar dat is niet eenvoudig voor de kiezer. Want die zegt, ik voel me daar niet. Ja, precies. Dat zien we nu terug. Bijvoorbeeld in Griekenland, maar ook, ook in Frankrijk. Ja. Het zit hem in de loonkosten. Hè? Met name in Duitsland, die zijn... Nou, door uh, te hervormen en door te bezuinigen omlaag gebracht. Daardoor exporteert Duitsland zich op dit moment en verdient er goed aan. Is dat ook waar Europa naartoe moet? En vooral ook de zuidelijke landen. Moeten die in dat opzicht juist hervormen? Nou, Als je kijkt naar Duitsland, dan zijn die zeker niet zo snel omhoog gegaan als in andere landen. Specieel niet in die, die zuidelijke landen waar men naar die oudere voor-euro-traditie dacht. Iedere keer uh, een grote stap naar boven en dat is goed voor de mensen. Maar en wat, wat men ook moet zeggen, kijk eens, wij gaan en Duitsland exporteren we helemaal niet meer die dingen die we nog 20, 30 jaar geleden hebben geëxporteerd. En dat moet je dan natuurlijk wel zien te zeggen, bepaalde subsidies zijn slecht. Want uh, bij ons bijvoorbeeld met de kool, ja, uh, dat, dat, dat, dat gaat helemaal niet. En, en, en dat de mensen te verklaren en, en ook aan de, de economie dat ze heel snel mag reageren. Is vraag van werkloosheid, uh, rechten en al deze dingen. Daar moet je iets aan doen en, en plegen en gezondheid. En als je dat niet doet, dan betaal je steeds meer en dan hmm. ja, verlies je je vrijheid. Ja, er gaan steeds meer stemmen op om, omdat het slecht gaat, bijvoorbeeld in landen als Spanje, Frankrijk, en ook Griekenland en ook in Nederland, om die 3% regel los te laten. Nou heeft Duitsland zich altijd hard opgesteld, maar we zien toch dat er nou, een lichte draai aan zit te komen. Wat, wat, hoe staat u daarin? Nou, ik zeg altijd: hoe zijn we in dit groot probleem? Hoezo hebben we in het, in het Europese Unie en speciaal in het euro deze problemen? Omdat we jarenlang uh, hebben gezegd: ja, oké, okay, die drie, ja, maar moet niet. Speciaal Griekenland heeft gezegd drie, uh, officieel wel, maar, maar als je dan naar de cijfers kijkt, was het dat niet. En nu te zeggen: ja, oh, is, is, is, ah, keihard werk ga ik niet doen en, mm -hmm. en, en niet de kiezer verklaren en ik doe hetzelfde weer. Dan ben ik aan het eind nog dieper in het, in het uh, nat. Dus u zegt, vasthouden aan die 3 procent. Ja, drie, en die 3 zeggen ook, die zeggen, het, het, het maximum is 3. Daar staat nooit, 3 uh, kun je doen en dat is goed. Daar staat het maximum van 3. En als de economie goed dan ga je heel sterk beneden. Ja. En dus dan moet je dan zeggen, dat is die grens en dan moet de politie, politie iets doen. Maar u zegt, dat moet je het ook goed uitleggen, want u constateert tegelijkertijd ook dat er langzaamaan steeds meer verzet komt tegen uh, Europese directieven, directieven ook uit Berlijn, uh, ja. we zien dat terug, we hadden het net al even over, in de verkiezingsuitslagen in Griekenland en Frankrijk, hoe voorkom je dat er een uh, negatief klimaat ontstaat in dat soort landen, omdat mensen er last van hebben, ar armoede ervaren en, en werkloosheid? Ja. Het is niet eenvoudig, speciaal voor Duitsland is het probleem. Kijk eens, we zijn wel, weliswaar de grootste economie. En, uh, en we staan op het moment op, op positieve cijfers. Maar dan dat zegt toch iedereen, ja kijk, eens, daar zijn de Duitsers weer. Daar doen ze weer dat wat ze altijd doen. Als ze de grootste en de sterkste zijn, zeggen ze wat die anderen moeten doen. Mm -hmm. En dat weten we natuurlijk dat dat niet gaat. Want, want leiderschap, als je dat op het Duits uh, zegt... dan is het al een woord wat we helemaal als Duitsers niet meer willen horen. Dus zeggen we, en, en wij, wij moeten de mensen verklaren... ja, aan de ene kant er moeten hervormingen zijn. Er zijn ook verschuivingen in het leven. Maar, en dat hebben we gedaan met het Europese Stabiliteitspact en, en al deze dingen. We zijn ook eh, bereid om, om, om er meer te doen. Om een, ook iets, iets te betalen. Om de stabiliteit langs onze begroting ook een beetje te doen. Dus we zijn bereid te helpen als jullie bereid zijn hervormingen te doen. Die vraag is hoe snel en op welke gebied. En dat moeten we natuurlijk naar Europa ook verklaren. We zijn niet meer het centrum van de wereld. En als we zo verder gaan als de laatste tien jaren. Ja, dan zegt iedereen. Daar was iets met Europa, ja. maar waar, is, waar zit dat al? Duidelijk. Otto Frieke, lid van de Duitse Bondsdag voor het liberale FDP. Dank u wel. Terug naar de kerk. De kerk in Uithoren. Het instortingsgevaar van de Sint-Jan de Doperkerk. Lijkt voorbij. Allerlei windvangers zijn verwijderd. Desondanks hebben 71 huishoudens vannacht ergens anders moeten slapen. Jeroen de Jager was in Uithoren en ontmoette daar omwonenden... die zich afvragen hoe het kan dat de kerk... van de ene op de andere dag een gevaar opleverde. In Uithoorn zijn ze bezig om een heel hekwerk rondom de Johannes de Doperkerk te plaatsen. Twee hijskranen die daar boven hangen, min of meer. Schijnwerpers die erop gericht staan. Het is onduidelijk wat er nou precies gebeurt. Ik wil er even iets dichterbij, kan dat? Nou ja, ik kan alleen maar de, langs de hekken. Langs de hekken? Oké. Okay. Ja. Je komt alleen langs dat hekwerk steeds plukjes mensen tegen... die met elkaar staan te praten. De kerk verbroedert, geloof ik, hè? Ja, geloof. Dan ga je de straat op en dan sta je erover te praten. Ja, ja dat is onzorgelijk wat hier gebeurt. Echt. Hoe bedoelt u? Nou, wat hier allemaal gebeurt, die hele afzetting... het lijkt wel een gevangenis nu. Al die hekken, er worden gewoon sloten opgezet en... Uh... En dan zeggen ze dat het morgen ja. weer weg is, maar... Dit blijft gewoon staan, want ze gaan, slopen, ze gaan beginnen met slopen. ben ik van overtuigd bijna. Echt. Oh, ja? Ja. Dus Dit is voor uw veiligheid, hoor. Ja? Dit. Ja, maar dat hoeft niet zo ver. Het staat al 200 jaar. Zo ver. Vanmorgen hoorde de burgemeester, die had aanvullende informatie gehad over, over een uh, rapport of zo. En dat was zo dusdanig ernstig dat dit moest gaan gebeuren. En niemand mag weten wat die aanvullende informatie is. Zelfs de ondernemers niet hier. En wat was die aanvullende informatie dan? Waarom mogen wij dat niet weten? Wat is er los? Ja. Ja. En waarom is het zo acuut ineens? Ja, het loopt al vijf jaar die kerk. Ja, ja. Waarom was het vorige week niet zo bedreigend dat, dat iedereen ik. geëvacueerd moet Kijk, worden? Wij, wij, wij hier als uithorenaars, wij denken ook gewoon, hier wordt wat gespeeld. Uh, er zijn die plannen, Dat duurt allemaal te lang. Een soort overval is dit. Hoogloos, waarschijnlijk worden we morgenochtend wakker en dan is per ongeluk de heizkanaal achter de toren blijven hangen. Morgen is het een sloop in En hier in een hotel in Meidrecht worden de mensen opgevangen, althans een deel, hier een tiental mensen. En iemand met een hesje aan, en daar heeft ze op staan, bevolkingszorg. Die vertelt mij dat mensen niet willen praten, ze zijn toch redelijk geschokt. Doordat ze plotseling hun huis hebben moeten verlaten, ook omdat het veel oudere mensen zijn. Bijvoorbeeld ook deze meneer, de enige die wil praten, meneer Sibelink. De kwam politie aan de deur, 10 minuten de tijd om alles in te pakken en wegwezen. 10 minuten de tijd? Tien minuten moesten we weg, hij bleef voor de deur staan, dus we hebben eigenlijk niks meegenomen. Alleen de en de... hoe ver weg woont u van die toren? De toren is negen, 39 meter hoog, heb ik gehoord, en ik woon er ongeveer een... Ik schat het 80 meter vandaan. Zijn ze dan bang dat de klokken naar beneden komen of dat de toren werkelijk omvalt? Nou, de toren, die klokken, ze waren bang dat er waarschijnlijk wind kwam of zo. Dat die toren een beetje heen. Die toren is toch niet ineens vandaag in slechte oh, staat? Nee, die is, die is de hele tijd slecht. Want in 2010 hebben ze de boel gekeurd. Toen was het slecht. De hele, hele conditie van het kerk was slecht. Maar er was dus de kerkbestuur en de gemeente, enfin, dat ging heen en weer, links en rechts... En zijn ze nooit uitgekomen. En nu hebben ze een herkeuring gedaan. En dat was in één keer helemaal, helemaal gevaarlijk. Ja. Ja. Betekent dat nou dat u misschien een jaar geleden... ook al in uh, de gevarenzone woonde? Ja. ja, natuurlijk denk ik wel, ja. Hmm. Meegeluisterd heeft burgemeester Dagmar Oudshoorn van Uithoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een wantrouwen speelt er in uw gemeente, zeg. Dat klopt. Hoe komt dat? Nou, ja, Ik denk dat de mensen de discussie rondom de toekomst van de kerk verwarren... met de acute veiligheidssituatie die er was. Of heeft u het en... ze niet goed uitgelegd, mevrouw Arthur? Nou, ik denk dat dat uh, um, lastig is in zo'n situatie. Uh, we hebben aangegeven dat het om een veiligheidssituatie gaat... maar mensen die denken van ja, er moeten huizen gebouwd worden... dat komt er wel goed uit. Maar u moet, uh, uh, ze moeten het verschil begrijpen dat de eigenaar uh, van de kerk achterstallig onderhoud heeft, die is al in de eerdere fase aangeschreven. Wij kregen eh, informatie dat het eh, om een groter gebied ging, eh, dat gevaar liep op het moment dat daar iets mis zou gaan. Ja. En toen hebben we eh, gehandeld. Oké, okay. even voor de duidelijkheid, want dat werd gesuggereerd in de bijdrage. Het is niet zo dat de gemeente op deze plek graag woningen wil bouwen en dus op deze manier een reden zoekt om die kerk te slopen? Nou, dat zou natuurlijk heel erg bijzonder zijn dat je als gemeente uh, een middel als dit gebruikt. Uh, met alle hulpdiensten om zo'n doel te bereiken. Ja, maar het klopt wel dat u daar... Er wordt gesproken over de ontwikkeling van het dorp, ja. dat klopt. En er wordt gesproken over de ontwikkeling van de Schans. Maar daar heeft dit absoluut helemaal niets mee te maken. Maar u, uiteindelijk wilde u daar wel graag woningen bouwen? Nee, er wordt niet gesproken over woningen op die plaats. Op het moment dat, het, dat de eigenaar besluit om de kerk te renoveren. Uh, dan blijft dat gewoon staan. Maar dat is niet in handen van de gemeente, dat is in handen van de kerk. Ja, dus het kerkbestuur. Ja. Dus als de eigenaar besluit om niet te renoveren, dan moet de kerk om en dan kunt u daar woningen bouwen? Uh, nee, dan uh, moet de, het kerkbestuur moet er in ieder geval zorg voor dragen dat het gebouw veilig is. Uh -huh. En wat zij vervolgens besluiten om met de kerk te doen, dat is aan hen. Ja. Oké. Okay. Klopt het dat de kerk in 2010 ook al gekeurd is? En dat toen al eigenlijk geconstateerd is dat de kerk in een slechte staat? Dat klopt. Toen verkeerde. is ook aangegeven dat er hekken, het terrein is toen al afgesloten. Er zijn netten gespannen, dus er zijn al eerder maatregelen getroffen. Het blijkt wel dat um, de kerk dusdanig verslechterd is in de afgelopen jaren... dat het, uh, dit tot resultaat heeft gehad. Het is dan opeens wel heel informatie... snel gegaan, hè? Wat zegt u? Dat is dan opeens wel heel snel gegaan. Nou ja, ik denk uh, op het moment dat er niet goed voor gezorgd wordt... Uh, um, al langer dat je dan dit soort uh, resultaten krijgt. Ja. En onze zorg is de veiligheid. Ja, dat begrijp ik wel, Uitzoorn. En um, Klopt het, het gevoel van bewoners dat ze lange tijd in onveiligheid hebben geleefd... als het nu zo opeens, opeens zo, zo ernstig is en, en ze daar niet eens mogen slapen? S nachts? Um, op het moment dat het is geconstateerd hebben we gehandeld... En meer kun je als overheid niet doen. We hebben een aanvullend rapport is er nee, gedaan... Dat begrijp ik, maar dat, dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg of bewoners dus eerder ook in een gevaarlijke situatie hebben geleefd. Nee, maar kijk, u, u kunt dat aangeven... maar ik, ik geef u aan van... wanneer we het wisten, hebben we gehandeld. Gelijk. Ja, gelijk, omdat nu de situatie acuut gevaarlijk was. De, uit het onderzoek bleek een acuut gevaar. En uh, uh, gisteravond zijn mensen ook naar boven gegaan, hebben we bekeken. En uh, wat zij hebben geconstateerd... heeft de, handel, de handelingen die wij hebben gedaan volledig gerechtvaardigd. Okay. Uh, hoe gaat het nu verder vandaag? Want die mensen hebben vannacht niet thuis kunnen slapen. Kunnen ze vannacht wel thuis slapen? Um, op het moment dat uh, het laatste stuk uh, wat gestabiliseerd moet worden... voor deze veiligheidssituatie zijn de klokken. Op het moment dat die zijn gezekerd... Uh -huh. Um, kunnen de mensen naar huis. En wat dan nog alsnog plaats zal vinden... is dat de kerk zeg maar, wordt ingepakt, die wordt ingestijgerd. Uh, maar daar hoeven de mensen niet op te wachten. En zodra de klokken zijn uh, gezekerd, is het acute gevaar is weg. Ja. Dan moeten er nog aanvullende maatregelen worden uh, getroffen. Maar de verwachting is dat de mensen vandaag uh, rondom drie uur naar huis kunnen gaan. Goed. Dat zullen ze fijn vinden om te horen. Burgemeester Dagmar Oudshoorn van Uithoorn, dank u wel. Dank u wel. Straks een reportage over de spanning tussen de twee aardsrivalen Arnhem en Nijmegen. Oftewel tussen NSC en Vitesse. Eerst verkeersinformatie. Jonsen Hoka, vertel. Met slechts 1 uur op de A8 richting Amsterdam. Daar staat tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein. 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen tot zover de wereldomroep. Dat is, uh, nou, dat is toch wel een treurige titel van het allerlaatste programma voor de Nederlandse luisteraar. Het Vandaag wordt uitgezonden door de wereldomroep. Mijn Remmers is erbij bij die laatste uitzending. Nog 14 uur en 39 minuten te gaan. En de klok telt af en als die op nul staat, Lara, dan gaan er ook heel veel zenders echt zwijgen, hè? Ja, dan is het echt afgelopen. Ja, dan wordt er niet meer uitgezonden. Korte golfzender op Bonaire bijvoorbeeld, met een eigen energiecentrale, want als de zender op het net zou worden aangesloten, dan heeft het Eiland geen stroom meer? Nee, precies, dat is zo. Er staat een, een enorme energiecentrale die wekelijks... tienduizenden liters uh, diesel verstookt om stroom te maken, inderdaad. Dat gaat allemaal zwijgen als de klok op nul staat. Ik liep net over de redactie heen. Ja, dat is net zoiets als bij de NOS. Hè? Heel veel tafels met computers waar een grote redactie zat, moet ik zeggen... om uh, ook het binnenlandse nieuws naar buiten te brengen. Uh, dat gaat allemaal stoppen. Lodewijk Bouwens, een van de oude directeuren Jaren negentig hebben we het dan over... Hoe is die wereldomroep ooit begonnen in 1947? Wat was het idee? Was dat ook een beetje Holland-promotie? Dat zat er ongetwijfeld ook achter. Maar de wereldomroep is eigenlijk ontstaan op initiatief van koningin Wilhelmina. Die was in de oorlog, zoals u weet, in, in Londen. En een van haar adjudanten was Henk van der Broek. En eh, zij was erg enthousiast over de BBC World Service. Sowieso over de BBC als omroep. En ze had zich eigenlijk voorgenomen om, als ze terug in Nederland kwam. Dan moesten wij ook zoiets hebben? Ja, dan moesten wij inderdaad ook zoiets opzetten. Uh, wat betreft de binnenlandse omroepen is die verandering uiteraard niet doorgevoerd, want er is hier geen BBC gekomen. Maar voor de wereldomroep is inderdaad gemodelleerd naar het model van de BBC World Service. En Henk van den Broek werd ook de eerste directeur. En wat, ja, de uh, van den Broek, later is natuurlijk Hans van den Broek minister van Buitenlandse Zaken geworden. Hans van den Broek werd minister van Buitenlandse Zaken... en is hier ook voorzitter van de Raad van Toezicht geweest. Dus het werd bijna een soort familie Zijn vader had het opgericht en hij is voorzitter geweest. Er kwamen zenders over de hele wereld, uitzenden op de Korte Golf. Um, dat betekent ook, je ziet het hierachter nog, hè, die klok die loopt... hoe laat het in New Delhi is en hoe laat het in Nederland is. Een uitzending die je moet beginnen met goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Want ja, je weet nooit op welk tijdstip je waar te horen bent. Uh, uh. Ja, het, het buitenlandse blijft, maar was het in die tijd ook bedoeld... om Nederland te promoten in het buitenland? Nee, nee het was vooral be bedoeld om de Nederlanders in het buitenland... De, de, het contact met Nederland te laten behouden. Dat was de primaire doelstelling. En dat uitdragen van uh, het beeld van Nederland, dat is eigenlijk pas later... en met name ook met de andere talen gekomen. Want ja, aan de Nederlanders in het buitenland... hoef je het beeld van Nederland niet uit te dragen. Nederlanders in het buitenland, die rijden bijvoorbeeld op een vrachtwagen. Loek Koenders is trucker. Goedemorgen. Hele, hele, hele goedemorgen. Ja, u bent een vaste luisteraar van die wereldomroep? Ja, dat, dat kunt u wel zeggen. Ja, als, als ik even kan, want ja, de radio, we hebben niet allemaal korte golf, maar ja, die jongens, zeker ook op de middengolf, ja, we, we luisteren heel veel naar het programma onderweg. Wat, ja, ik mag wel zeggen, helaas gaat het weinig, gelukkig hebben we Klaas ja. Verwaard en Bob van Beter dan het initiatief voor het transportradio gepakt. Maar ja, ik heb een meer dan vaste luisteraar. En ik kan mij eigenlijk volledig vinden in wat de voorgaande spreker Dus zegt ook uh, ja, de band met Nederland. En ik denk ook dat het een heel belangrijk stukje Holland-promotie ja. is. Jammer, ja, uh, nou, waar zit u nu trouwens? Ik zit nu momenteel in Le Havre. En uh, daar vandaan uh, kom ik uh, terug naar Nederland straks. Moet u nog even een paar ja. plusjes doen en dan, uh, dan kom ik naar Nederland. Dus ja, wij zwerven veel in Frankrijk rond. Ja, het, het argument is natuurlijk, ja, je kunt tegenwoordig via internet... Uh, gewoon ook naar het Nederlandse NOS-journaal kijken wat wij maken... of naar alle andere programma's. Ja. Uh, maar ja, het is wel zo, als je inderdaad op een vrachtwagen zit... dan is het toch heel erg moeilijk om met een satelliet uh, een programma te volgen... en dan is die korte golf dus een uitkomst. Nou, dat, dat, is, dat is zonder meer waar, dat is zonder meer waar. En ja, dat, uh, ja, kijk, laat ik zeg net zelf, uh, via internet uh, volgen. Maar ja, dan, uh, vooral als je met een auto rijdt natuurlijk, dan, uh, ja, dan is dat erg uh, vervelend. Het is niet zo heel erg verstandig om dat te doen. En uh, ja, dan, dan is die radio, zeker die korte golfradio, dus dan, ja, dan krijg je weer het initiatief van, van de jongens van uh, de Wereldomroep uh, en meneer Klaas de Waard van de Ven, dat het via korte golf dus toch door blijft gaan, heel belangrijk. Maar nogmaals, ik vind het heel, heel jammer dat het programma in zijn ja. huidige vorm dat het gaat verdwijnen. Ja, want hoe gaat u nou het nieuws volgen dan? Nou ja, uh, ja, hoe gaat u nu nieuws volgen? Nou ja, als je dus ergens dan een, een wifi-verbinding hebt, nou ja, dan, dan zullen we maar met de telefoon het via internet moeten doen. En de kranten die je van de jongens onderweg krijgt. Ja, dat is meestal natuurlijk oud nieuws. Maar ja, het, is, het was altijd toch wel uh, vooral het programma onderweg tussen 10 en 12. Dat was uh, natuurlijk voor de jongens wel vast te happen. En ook uh, ja, alle informatie die we ook kregen. En dan natuurlijk dan eventjes specifiek onze bedrijfstak, het uh, beroepsgoederenvervoer. En dat is toch wel uh, ja, een een beetje, een beetje iets bijzonders. Dat is geen 8 tot 5 baantje. En er spelen nog een hoop dingen. En we zitten overal een beetje verspreid door heel Europa heen. En uh, ja, dat was natuurlijk een ideaal medium. En ook uh, op sociaal-maatschappelijk niveau. Als ik alleen nog kijk, uh, de, de interesse voor het, uh, het CO, om er eens even iets te zeggen. Maar ja. ook uh, de problemen die we onderweg hebben. En met informatie. Het is zelfs zo dat er zelfs op deze wijze gestolen vrachtwagens terug zijn gevonden. Dus uh, nou kijk een ding is Zo'n ding is gestolen in Eindhoven. En uh, ja, een jongen hoort het op de radio. En uh, die ziet dat ding ergens in Duitsland rijden. En, en dat is echt gebeurd. Dat zo'n auto's weer boven water zijn gekomen. Maar ook uh, ja, dat je gewaarschuwd wordt ja. voor, voor files. Of, nou, kortom, noem maar op. Nou, uh, in ieder geval een luisteraar die de wereldomroep gaat missen. Loek Koenders, trucker. Nu nog in Frankrijk. Uh, een, ik wens u nog een hele goede reis. En u kunt nog 14 uur en 34 minuten blijven luisteren. Vijf minuten voor half acht is het. Luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een avondje NEC-Vitesse is voor de supporters geen gewoon avondje voetbal. De clubs uit Nijmegen en Arnhem zijn elkaars grootste rivalen. En als er dan, zoals gisteravond, ook nog een ticket voor Europees voetbal te verdienen valt... nou, verslaggever Karin Alberts voelde hoe de spanning in en rond het Goffertstadion in Nijmegen opliep. Heeft u er een beetje zin in, meneer? Ja, zeker. Hier natuurlijk een derby van de bovenste plank... En eh, wij hopen natuurlijk en wij denken dat NIC vanavond een mooie voorsprong eh, gaat nemen om het eh, zondag, zondag af te, te maken. maken hè? Ja. Want dan mogen ze nog een keer tegen elkaar. Ja, ja in het Gelderdoom. Is er nou extra druk omdat het nu in feite tussen Arnhem en Nijmegen speelt? Ja, extra druk, maar ook extra leuk natuurlijk. Hè. Na competitie is voor onze club natuurlijk toch altijd het doetje. En als er dan ook nog tegen onze aardsrivaal eh, kan gebeuren... dat is natuurlijk alleen maar heel erg mooi. En waarom zijn zij nou juist aardsrivaal? Dat is natuurlijk van oudsher Arnhem-Nijmegen, de, de, de, de Nijmeegse club. Eh, zeker nu, hè. we zijn natuurlijk een kleinere club die niet een, een, een hele grote sponsor heeft. Moet met een kleiner budget doen. En toch uh, ja, eindigen we bijna even hoog. Nu is het ook ingeschaald als een hoog risicowedstrijd. Uh, bij een vorige onttreffen tussen beide clubs in november... of in geval in het najaar 2011 is het uh, op vechtpartijen uitgelopen. Uh, ja, wat verwacht u voor vanavond? Nou, die dag, dat was in mijn beleving toch een uitzondering. Het is altijd een, uh, een hele leuke, gezonde rivaliteit. En goed, je hebt dan een kleine groep die het uh, wat dat betreft verpest. Maar dat is absoluut... Eigenlijk een uitzondering en uh, eigenlijk is het vooral voor iedereen ontzettend leuk. Ik wens u alvast veel plezier en spanning bij NEC Vitesse. En na een paar angstige minuten, waarin het heel lang 1-2 stond, is het nu dan toch 2-2 geworden. En ieder van bij uh, de frietkar tegenover het stadion ja. vier is feest. U maakt een vreugdedansje. Ik maak een vreugdedansje, geweldig. En is vitesse 2-2. <laughs> en hoeveel minuten nog te gaan? En ik kom denk kom nog kom een kom kom kleine 8 minuten. Kom. We gaan wel winnen, 100% joh. Ja. ja, en vanavond al of zondag pas? Ja. Vanavond zeker, 100% vanavond. En dan feest na afloop? Dus dan wordt het weer terugrennen naar Arnhem, hè? Renfront. En waar moet je dan voor rennen? Ja, voor de legion, Nee, ik straks. Die straks hier naar buiten komt. Dat zal toch wel meevallen? Ja, laten we hopen we niet. Als dat mij ligt, dan mag het flink erop gaan. Nee, toch? Ja joh. Waarom? Schuift hekel aan de stad, joh. Ja. Waarom? Ik weet niet, ik mag aan hem niet. Doe de vertaling is, wat zongen ze nou? Nijmegen nee, leeft aan hem beeft. <laughs> Iedereen heeft de avond hier in een feest. Dan laten we niet verneuken. Dan laten we niet verneuken. daar heb je wel vrede mee. 100%. Volgens mij gooit u dansend de frieten in het vet of niet? Dat heb je heel goed gezien, ja. Echt, we gaan nu alles klaarmaken, want mensen gaan nu allemaal lekker eten. Iedereen is blij, echt blij. En dat blijft ook feest, denkt u? Dat blijft feest, absoluut. En zo hoort het ook, toch? Ja. Goede zaken dan maar. Dankjewel, hè?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 Ga naar IAK.nl slash samen. En kijk wat IAK voor uw bedrijf kan doen. Radio 1. Het NOS Journaal. Kwart HBO-docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. En de grootste bank van Amerika leidt forse verliezen. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dorald Megens. Er ligt te veel nadruk op het afleveren van diploma's. Dat vindt twee derde van de HBO-docenten. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Verder zegt 11% wel eens een zesje te hebben gegeven aan werk dat onvoldoende was. En bijna een kwart van de docenten voelt zich wel eens onder druk gezet. Vooral het management zet docenten onder druk om studenten te laten slagen. En ook ouders en studenten zelf gaan de confrontatie met de docenten aan. De zes kandidaatlijsttrekkers van het CDA gingen gisteravond weer met elkaar in debat. Een van de onderwerpen, de uitstraling van de partij. Volgens kandidaatlijsttrekker Marcel Wintels moet het CDA weer een fatsoenlijke middenpartij worden. Hij reageerde hiermee op het satirische programma Noen, waarin het CDA op de hak werd genomen. Daarin werd het CDA weggezet als een partij zonder principes. En Wintels wil dat beeld bijstellen. Want dat is wat we met elkaar moeten doen. Vanuit die fatsoenlijke agenda van een belangrijke middenpartij... waar het om mensen gaat, voorkomen dat deze beeldvorming... over vier jaar, over acht jaar nog zo nadrukkelijk U vindt is. Ik vind dat er hier eigenlijk te veel klopt, die, die, uh, die, die film? Van ik denk Poefen. dat de lach van enige herkenning bij velen uh, uh, aan de orde is, ja. Bijna alle kandidaten lieten weten klaar te zijn met de PVV. Alleen Mona Keizer hield de deur nog op een kier. De grootste bank van de Verenigde Staten, J.P. Morgan Chase, heeft grote verliezen geleden door risicovolle investeringen. In een paar weken tijd is 2 miljard dollar verloren op de beurs. Topman van de bank spreekt van zware fouten en domme keuzes. Een woonzorgcomplex in Landgraven zond ruim na een brand. De 18 bewoners en een aantal begeleiders moesten de nacht in het gemeentehuis doorbrengen. Voor de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte bewoners was daar een speciale ruimte ingericht. Er was ook brand in Rotterdam-Noord in een paar winkels. Volgens de brandweer kwam er veel rook vrij. Daardoor hebben ze ook even moeten zoeken naar de brandhaard. Dat betekent ook dat de mensen die er boven wonen uit hun woningen zijn gehaald. Het gaat in totaal om negen mensen. Vijf mensen zijn hier opgevangen door de politie en vier mensen zijn zelf op eigen gelegenheid weggegaan. Een linkshelikopter van de marine is beschoten voor de kust van Somalië. De heli vloog hoog en werd niet geraakt. De links hoort bij het fragat van Amstel... dat meedoet aan de EU-missie tegen piraterij. Er worden geregeld patrouillevluchten meegemaakt... boven de Somalische kustlijn. In Servië is een man opgepakt... die in een YouTube-filmpje dreigt de Nederlandse dijken op te blazen. Volgens Servische media werd hij in Belgrado aangehouden... op verzoek van de Nederlandse justitie. De man staat in het filmpje op een duin in Zandvoort... en hij eist dat het Joegoslavië-tribunaal... de Serviërs Karadzic, Mladic en Sjecel vrijlaat. Anders dan blaast hij de zeeweringen op... Bij zijn arrestatie zei de man dat het een grap was. De krijgsraad in Suriname neemt vandaag een beslissing over de voortgang van het proces over de decembermoorden. Grote vraag is of de raad de omstreden amnestiewet volgt. In dat geval wordt het proces stopgezet. Maar dat betekent niet dat de verdachten vrij uitgaan, zegt correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep. De nabestaanden kunnen immers naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens stappen. Dat hof heeft een zwaardere bevoegdheid dan de Surinaamse rechters. en heeft een eerdere Surinaamse amnestiewet al op bepaalde punten afgewezen. In München is de Duitse oorlogsfotograaf Horst Vaas overleden. Hij werkte bijna 50 jaar voor AP. en werd vooral bekend door werk uit de Vietnamoorlog. Twee keer werd hij onderscheiden met de Pulitzerprijs. Horst Vaas is 79 jaar geworden. En dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 De minimumtemperatuur ligt rond 6 graden. Morgen is er een mix van wolken en zon. Zeer lokaal weet een stapelwolk in de middag net uit te groeien tot een regenbui. Er waait een meest matige noordwestenwind... en het wordt maximaal 11 graden op de wadden tot 14 in het zuidoosten. Zondag wordt een zonnige dag met de middagtemperatuur rond 14 graden. In de loop van de komende week neemt de buienkans weer toe... en met maximaal tussen 14 en 18 graden... zijn de temperaturen rond of net onder de normaal voor half mei. ANWD-verkeersinformatie op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A50 Os richting Eindhoven. Daar staat dus in de Eckersrijd en knooppunt Eckersweijer... een file van 3 kilometer. Een idee over lokaal ondernemerschap in het buitenland.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 En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zo gebruik ik al jaren groene stroom en zet ik de TV uit in plaats van op standby. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl/slash 50manieren. Geef ook de aarde door. De natuur, dat ben jij. Ik ben Loretta Schrijver. Wat ik over heb, spaar ik. Maar ondertussen neem mijn hypotheekschuld nauwelijks af.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 Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De druk op docenten is groot om zoveel mogelijk studenten goed... en vooral ook snel door hun opleiding te loodsen. Bijna een kwart van de docenten is ooit wel eens onder druk gezet... om een voldoende te geven waar dat niet verdiend was. Ongeveer de helft van die docenten heeft eh, aan die druk toegegeven. En dat blijkt uit een enquête onder hogeschooldocenten. Ben Hogeboom is van de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom voelen docenten druk om een voldoende te geven als een leerling het eigenlijk niet verdient? Nou, ze geven allerlei redenen op, hè. Uh, die ze die, die ervaren als uh, druk. Wat vooral opvalt is dat de druk van het normale werk genoemd wordt. Dat wil zeggen dat men door de manier waarop men de beoordelingen moet doen en de formulieren, en de bureaucratie die daarbij hoort... Op enig moment die druk voelt dat studenten en, en uh, uh, ouders uh, uh, invloed uitoefenen. En dat er uh, druk gevoeld wordt omdat men uh, door management en door uh, bekostigingsregels... de druk voelt om uh, toe te geven aan het geven van een zes. Hmm, dat laatste lijkt mij het meest verontrustend, eerlijk gezegd. Nou ja, uh, verontrustend. Als we kijken naar de, uh, de cijfers die uit die enquête naar voren komen... dan blijkt dat 1 op de 25 docenten daar last van zeg, te, uh, hebben gehad in uh -huh. zijn carrière. Dus dat is 4 procent. Ja, u vindt dat wel meevallen? Nou, meevallen. Kijk, als je uh, kijkt naar die, dat andere getal dat u noemde... uiteindelijk heeft een van de negen docenten gezegd... dat hij ooit wel eens een keer die druk heeft gevoeld. Dat is dus 11 procent. En even naar die druk, die schooldirecteuren het management af en toe uh, uitoefent. Waarom doen zij dat? Het Nederlands onderwijssysteem is uh, met uh, steeds geringere budgetten, meer leerlingen en steeds meer op prestaties gericht. Een stelsel geworden dat eigenlijk de financiering van de instellingen koppelt aan het aantal studenten en de diploma's die studenten halen. Met andere woorden, als een student sneller door een opleiding gaat dan wel zijn diploma daadwerkelijk haalt en niet uitvalt, dan heeft een instelling daar baat bij. En uh, die, die hele sfeer die daar omheen hangt, hè, dat noemen we prestatiebekostiging, prestatieafspraken en dergelijke. Dat, dat, dat hele systeem dat zorgt ervoor dat die druk in die instellingen heerst. En hoe zit het met de druk die ouders uh, uitoefenen uh, en de druk die docenten soms voelen door ja, al het gedoe eromheen, de bureaucratie? Dat komt eigenlijk weer door hetzelfde. Hè. We hebben de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat uh, er vragen waren rond de kwaliteit van uh, het onderwijs. Dat betekent dat er steeds meer toezicht komt. Dat, uh, dat wantrouwen heerst in, in, die, uh, in, in die instellingen. Om die, dat wantrouwen de kop in te drukken wordt er weer steeds meer toezicht <laughs> georganiseerd. Mm -hmm. Dus een, steeds meer formulieren, et cetera. Dus dat is, dat is zeg maar de, de, de, de stelselinhoud... Van, van die angst en die druk. Als je kijkt naar de omgeving, dus docenten onderling, nou, de, de studenten die vragen om een andere beoordeling of ouders en dergelijke. Dat is een veelheid van factoren waar docenten zeggen, uh, mee te maken te hebben, die hen uiteindelijk daartoe heeft gebracht. En hoe kunnen docenten zich daar beter tegen verweren? Hoe kun je dit voorkomen? En sowieso uh, denken wij dat je moet zorgen dat die factoren die in ieder geval in dit onderzoek naar voren komen, dat die zoveel mogelijk zeg maar, een oplossing uh, krijgen. En Dat betekent, train die docenten goed, hè, want het hoort tot hun werk om te beoordelen. En dat betekent dus ook laat niemand anders zich daarmee bemoeien. Mm -hmm. Dat betekent dat uh, overwegingen van uh, bekostiging, dan wel management en dergelijke, dat die buiten het beoordelingsgedeelte van, van het werk horen te komen. En zorg ervoor dat in de in zijn totaliteit het integere afwegen van wel een voldoende of geen voldoende, dat dat een onderdeel wordt van het nadenken over het werk van docenten. Met andere woorden, dat docenten daar onderling met elkaar over praten. Ik denk dat dat het belangrijkste dingen zijn. Ja, het is me duidelijk, meneer Hogeboom. Dank u wel. Oké. Okay. 12 minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1. journaal. Gauw door naar het voetbal. Want de wedstrijden voor uh, Europees voetbal zijn begonnen. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. En hoe? Eerst maar eens eventjes ja. naar uh, NEC tegen Vitesse. Want het lijkt toch dat Vitesse verloren heeft van de scheids. Van Haar. Ja, ik ben bij de mensen die zelden zal zeggen om daarin mee te gaan. Omdat ik ook altijd wel vind met al die beelden tegenwoordig is het na afloop wel makkelijk om iets over een scheidsrechter te zeggen. Maar deze keer doe ik er toch aan mee hoor. Want het was 1-1. Er werd gestaakt voor de regio. En toen ging het allemaal goed. Toen kreeg Vitesse een goal waarover je ook al wat zou kunnen zeggen. Was daar niet eerder een overtreding. Maar goed, daar kon je over discussiëren. Maar vervolgens kreeg eh, NEC een penalty. Eh, mijn zin is echt volledig in de schoot geworpen. En het werd nog gekker, want het stond 2-2. En toen kwam er een bal die al dan niet over de doellijn was. Um, en wat voor mij altijd het meest belangrijke is. Hoe reageren dan de mensen die menen dit moet een goal zijn? Nou, als je de beelden ziet, dan zie je eigenlijk dat de NEC'ers gewoon doorvoetballen. Een heel klein beetje voorzichtig, beroepsmatig. Is ze dat aangeleerd om ergens je hand voor op te steken. Maar het is niet met de overtuiging. Zit hij nou? En dan ineens wordt er gevlacht Eigenlijk een aantal seconden later. En dan wordt er alsnog een goal gegeven. 3-2. Eh, met de camera's was niet te zien. Of die bal er wel of niet helemaal overheen was. Eh, of die grensrechter dat heeft kunnen zien. Hij staat ervoor. Het is zijn werk. Dus hij mag een goal geven. Maar ik kan me dit keer wel voorstellen. Als Vitesse zijnde. Dat hij wel met een heel, heel naar gevoel de bus ingestapt zijn. Het is gelukkig maar een klein stukje dan. Van Nijmegen <laughs> naar Arnhem. Maar eh, neemt niet weg dat de wedstrijd van de aanstaande zondag 3-2 is nog niks verloren voor Vitesse. Daar uh, zal het een uh, interessante wedstrijd nou, worden zullen we nou, maar zeggen. wat woede mee gaan de spelen. De stemming is toch altijd al wat opgeklopt daar zeg maar. Oh. En RKC Twente wat ja. vond je van die wedstrijd? Nou ja Twente uh, ging door waar het mee bezig was dat ze eigenlijk hopeloos uit vorm zal toch blij zijn dat ze uh, met 1-1 een, een fatsoenlijke score hebben meegenomen in ieder geval die veel perspectief biedt. Maar Twente speelt zo tegen zichzelf zo moeizaam opstelling voortdurend gewijzigd dat een coach die, die in alles laat zien dat hij het ook niet meer helemaal weet. Dus dat is nog lang niet gespeeld hoor. Normaal, dat zeiden we gisteren al, is Twente natuurlijk veel sterker dan RKC. Maar in deze omstandigheden gaat Twente nog een hele kluif krijgen aan RKC. Maar die 1-1, nou laat ze het maar een beetje koesteren. Want uh, veel meer was er niet te halen voor ze. Ja. Dan het turnen. Het EK turnen in Brussel. Uh, misschien moeten we zeggen, deel zoveel in de turnsoop. Ja. Uh, waar de rechter een steeds belangrijkere rol speelt in die sport. Ja. Uh, en het wel heel lastig gaat worden volgens mij voor de bond om te kiezen ja. wie mag. Ja, want het, het ging allemaal... De Bond had ooit Marcela aangewezen. Toen kwam er een rechtszaak en Van Gerner zei... dat hadden jullie helemaal niet mogen doen. Celine Van Gerner, dat klopte, eh, zei die rechter... ze mogen pas in juni gaan aanwijzen. Maar daar moet iedereen vorm behoud, behoud tonen. Nou, gisteren deed die Celine Van Gerner dat op de balk. Dan moet je bepaalde score halen. Die heeft ze gehaald. Dus nu hebben zij beide aan alle voorwaarden voldaan. Eh, voor Celine Van Gerner is het nog ingewikkelder... want op de balk haalde ze eh, zeg maar haar kwalificatie. Maar op de brug kwam ze in de finale. Eh, Marcela zit ook al in de finale... Op Sprong. En uh, ze hebben nog een paar uh, sprongen en wedstrijden te gaan. En daarin zal dan moeten blijken wie nu het beste, nu de, de, de officiële druk is weggevallen, daarmee om kan gaan. Maar goed, uh, het is een uiterst gevoelig iets. Want je voelt wel als iedereen aan beide voor, voorwaarden voldoet. Mm. En ze wijzen toch weer die Marcela aan. Uh, misschien zeg ik wel eens, het gaat de rechtszaken zo lang door dat we na Londen weten wie er had moeten gaan. Maar ik hoop <lacht> dat we er daarvoor nog uitkomen. Maar in juni moet het zowel bij de mannen als de vrouwen allemaal duidelijker worden. Maar er is al heel wat gezwegen. Nou. ...op dat op dit moment. Ze zullen wel motten. Tom van Teek, ja. dank je wel. En zo dadelijk spring ik met Noud Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... ...over de crisis en de vooruitzichten van de Europese Commissie. Later vanochtend worden die gepresenteerd om 11 uur. Eerste verkeersinformatie doen we met Johnse Hoka van de AWB. Op de A8 richting Amsterdam staat drie kilometer file in voorknoop het Koenplein... en een korte file op de A50 Os naar Eindhoven. Daar staat tussen Sonnenbreugel en Industrieplein-Ekkersruid twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is uh, kwart voor acht. De eurocrisis is weer helemaal terug van weg geweest. Politieke crisis in Griekenland, onzekerheid over Spaanse banken... en uh, nerveuze financiële markten. Precies op dat moment komt de Europese Commissie... zo dadelijk zei het al om elf uur met de economische vooruitzichten. Voor de eurolanden. Dan weten we of de bezuinigings- en hervormingsmaatregelen in veel landen genoeg zijn om de begrotingen weer op orde te krijgen en de schulden weg te werken. Ik praat erover. Ik zei het al met oud-president van de Nederlandse Bank, Noord-Wellink. Meneer Wellink, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Voor Nederland staat er veel op het spel. Eh, namelijk of de door het kabinet ingeleverde plannen... op basis van het uh, vijfpartijenakkoord worden geaccepteerd. En dus of Nederland in staat is om het terug te dringen naar 3%. Wat verwacht u te horen daarover van Eurocommissaris Reen? Wat ik verwacht is... Uh, maar we zouden misschien beter een paar uur kun kunnen wachten. Mm. Wat ik verwacht is dat de zaken wat verder tegen, tegen zullen vallen. Uh, wat ik vind is iets anders. Als dat uh, uh, zou moeten leiden tot meer ombuigingen in Nederland, zouden we dat gewoon moeten doen. Dan zouden we dus moeten bezuinigen om aan de 3%-norm te kunnen voldoen. Ja, wij zijn een klein land, we zijn een open land. Dit is het moment eh, waarop dan, ja, hoe moet ik het zeggen... de bokken van de schapen gescheiden worden. Degenen die een goed beleid kunnen blijven voeren... en degenen die verder wegleiden. En laten we zorgen dat we bij de, de sterke landen blijven. Oké, okay, nou weet weten in ieder geval in welk kamp u zich het meest thuis voelt. Uw commissaris Reen heeft deze week toch al wel um, gezegd dat um, ja, geruchten in ieder geval de wereld ingeholpen over versoepeling van de drie norm. Um, hij heeft dat vervolgens ook weer ongegrond genoemd. Denkt u dat um, hij zich aan zijn woord houdt als Nederland boven die 3% uitkomt? Uh, ik denk dat uh, wat hij ook zou uh, zal zeggen... Uh, dat Nederland gewoon uh, zich moet houden aan, uh, aan die afspraken van 3%. Kijk, als het in een land als Spanje weer verder tegenvalt... Uh, dan, dan zit je in een ander kwadrant. Daar is al een keer wat ruimte gegeven aan de Spaanse overheid. Maar dan gaat het om hele andere economische omstandigheden. Die zijn niet te vergelijken met die in Nederland? Volstrekt hoor. onvergelijkbaar. Volstrekt. Maar denkt u niet dat uh, clementie voor Spanje een president schept... voor landen zoals Nederland en misschien ook wel voor Griekenland? Nou, landen ik, denken denk, van, nou, ik denk dat landen, dat landen hun gezonde verstand bij elkaar moeten houden. Clementie voor Spanje betekent clementie voor een land... met een werkloosheid van 24,4%. Dat is iets anders dan eh, clementie voor Nederland... wat een van de laagste werkloosheidspercentages van, eh, van Europa heeft. Die clementie moeten wij um, niet voelen of uitvoeren niet, voor bijvoorbeeld niet, iemand in een land als Griekenland? We moeten hem gewoon niet willen, want dan voegen wij ons bij de zwakkere landen. We zullen dat terugvinden in hogere rentestanden. We zullen eh, dan eh, echt het risico lopen dat we meegesleurd worden... met verder oplopende rentestanden van mm. eh, andere zwakke landen. En we zullen dan een hele forse prijs moeten betalen. En dat betekent eigenlijk eh, dat we dan via een omweg... ook weer tot ombuigingen moeten gaan, eh, gaan komen. Dus, dus dit is echt het moment als je een, schip op een eh, klein schip op woelige water hebt... dan moet alles aangesjord zijn en dan moet het zo solide... Op dat water blijven varen. Ja, en toch um, zeggen sommigen dat soepelheid vanuit Brussel ook nodig is, omdat het verzet in de samenleving, verschillende samenlevingen, toeneemt. We zien dat bij recent bij verkiezingen in Griekenland, ook bij verkiezingen in Frankrijk. Ja, maar is maar dat niet iets waar Brussel naar moet luisteren? Nou, ik vind dat je echt moet oppassen. Uh, steeds wordt Griekenland ja. genoemd en Spanje worden genoemd. In Frankrijk wil ik wel wat over zeggen, maar in Griekenland, het is een land waar. Uh, op dit moment de jeugdwerkloosheid boven de 50% ligt. Hetzelfde geldt voor Spanje. Daar zijn zich maatschappelijke uh, situaties aan het ontwikkelen... die heel sterk do doen denken aan de grote depressie... en misschien nog erger zelfs uh, van voor de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Frankrijk is een uh, ander geval. Ik denk dat eh, op zichzelf bezien, Hollande een punt heeft dat groei van belang is. Deze discussie heeft ook in 1997 gespeeld. Daarom heet het Stabiliteitspact niet het Stabiliteitspact, zoals het bedoeld was in 1997. Maar het Groeien Stabiliteitspact. Dus het is een. Een oude discussie die weer tot leven wordt gebracht. En er is iets te zeggen voor gerichte, zeg ik dan, groeimaatregelen in sommige landen. Niet uit eigen budgetten, want dat zou de eigen budgetten verder opvoeren. Maar via Europese fondsen, dat kunnen structuurfondsen zijn. Dat kan de Europese investeringsbank zijn. Ja, want dat zien wij terug. We hebben dat vanochtend al even laten horen aan luisteraars. Dus bijvoorbeeld op de Maasvlakte in Rotterdam. De investeringsbank leent de haven bijna 1 miljard euro. Dat is dus de weg die we moeten bewandelen. Dat zou voor mij de weg zijn dat Europa dus uit de fondsen... want er zijn structuurfondsen wat sneller geld gaat mobiliseren... gaat richten op programma's voor de jeugd, op infrastructuurprojecten... die zinvol moeten zijn. Dat zal met name ook in de sfeer van technologische infra... Uh, uh, structuurprojecten kunnen liggen. Maar dat, dat is wat we kunnen doen. En waarmee we laten zien dat we ook een beetje meevoelen... met uh, die landen in het zuiden... die zo'n rampzalige hoge werkloosheid hebben. Maar ze zullen verder gewoon door de pijn heen moeten... en van hun, uh, wat we noemen, primaire tekorten af moeten. Dat zijn tekorten uh, waarin uh, uh, waar wij, wij geen rekening is gehouden met rentebetalingen. Okay. Nou, inmiddels lijkt het in de politiek in Den Haag, in Europa... Uh, vooral te gaan om het strikt naleven van regels. Kijken wij niet te veel naar binnen, naar onszelf? Zijn we niet te veel bezig met onszelf? Terwijl bijvoorbeeld, dan denk ik ook even aan Duitsland... Uh, er een hele wereld om ons heen is waar we mee kunnen handelen... en waar we geld kunnen verdienen. Duitsland doet dat op dit moment best aardig, bijvoorbeeld in Azië. Ja, Duitsland doet het aardig. Wij kijken, om te beginnen met uw vraag, wij kijken eigenlijk naar binnen... Uh, maar dit zijn toch momenten waarop je uh, ook je eigen belang niet moet vergeten. Duitsland, uh, dat het zo goed doet, heeft haar eigen belang niet vergeten. Duitsland heeft een begrotingstekort wat niet ver van 1% zal afwijken. Daar speelt deze discussie over wel of niet 3 of 3,5 helemaal niet. En daar zie je gewoon eigenlijk hoezeer het loont om een ordelijk beleid te voeren. Dus laten we zorgen dat we meer aanhaken bij het uh, en aangekleefd blijven bij het Duitse beleid en niet gaan wegzakken naar een meer zuidelijk beleid. Dus wat is uw concrete advies aan Den Haag? Hè? Mijn concrete advies is gewoon vasthouden aan die 3% zorgen dat je daar levert. En voor wat betreft Europa zou mijn concrete advies zijn... Uh, zorg dat er gericht ook wat maatregelen worden genomen... om de landen in het zuiden die het moeilijk hebben te helpen. En zorg vooral voor iets, daar hebt u niet naar gevraagd... wat dringend noodzakelijk is. Zorg dat het Europese bankwezen, uh, waar dat nodig is, geherkapitaliseerd wordt. En het liefst uit Europese middelen, dus uit het Europese noodfonds. Uh, want als, als nationale overheden moeten herkapitaliseren... komen die overheden daardoor weer in extra problemen. Dank. Noudwelling, oud-president van de Nederlandse bank. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Bij mij, Rashid Vins. Goedemorgen. Goedemorgen. Surinaamse media blikken vooruit op een belangrijke dag in het 8 december strafproces in Suriname. De Krijgsraad neemt vandaag een beslissing over de voortgang van het proces over de decembermoorden. Grote vraag is of de Raad de Omstreden Amnestiewet volgt. Op de website van Star News een uitleg van de juridische scenario's. De website geeft ook informatie over de zittingen van de dag. De website Waterkant laat weten dat Surinamers in Amsterdam bij elkaar komen... om de beslissing van de krijgsraad te horen. In de rechtszaal mogen weliswaar geen camera's zijn. De Surinamers volgen de zittingen via de live-blogs... van verschillende correspondenten op een scherm. Ook CDR-kamerlid Kathleen Verjee volgt het op de voet. Ze twittert belangrijke dag voor Suriname. Krijgsraad spreekt zich uit. Rechtstaat met uh, scheiding der machten of niet. Vanuit Georgië leef ik mee. Voor het eerst zijn er meer mensen met een baan... die een beroep moeten doen op schuldhulpverlening... dan mensen met een uitkering. Meldt het AD. Meer dan een kwart van alle Nederlanders heeft een betalingsachterstand. Bureau Kredietregistratie BKR in Tiel luidt volgens de krant De noodklok. Meer dan een miljoen gezinnen heeft grote financiële problemen... volgens de Vereniging voor Schuldhulpverlening... komt volgens een woordvoerder doordat deze mensen in het verleden... verplichtingen zijn aangegaan die ze nu niet meer aankunnen. Het gaat vaak om ouderen en huiseigenaren. De groep werkende armen neemt toe, hadden ze het AD. In Egypte was gisteren het eerste presidentsdebat... werd uitgezonden door twee Egyptische privézenders, On TV en Dream... Er werden slechts twee van de dertien kandidaten uitgenodigd voor het debat. Volgens de BBC was dat omdat zij het hoogst scoren in de peilingen. Het debat ging tussen oud-voorzitter van de Arabische Liga, Amr Moussa... en islamist Aboul Foutou. Op de website van Al Jazeera is te zien hoe het debat massaal bekeken werd... in Egyptische cafés. Het debat was een nieuw experiment na dertig jaar dictatuur onder Mubarak. De presidentsverkiezingen zijn op 23 en 24 mei. En straks in het Radio 1-journaal gesprek met correspondent Sander van Hoorn... NRC Next toont op de voorpagina twee zoenende Afrikaanse mannen. Het Wester strijdtoneel om homorechten verplaatst zich volgens de krant namelijk naar Afrika. Want homohaters hebben daar de wind in de zijde. En de druk uit het westen om homorechten te respecteren werkt afrechts. Volgens NRC Next is Afrika de frontlinie van de homorechten. Tot nu toe is Zuid-Afrika het enige Afrikaanse land met homorechten in de grondwet. In Kaapstad en Johannesburg is een levendige homocene. De rest van het continent wordt homoseksualiteit nog vaak afgedaan als een Westers concept. Ja, we kunnen het trouwens opgelucht ademhalen. De wereld zal dit jaar niet vergaan. Volgens het wetenschappelijk tijdschrift Science dachten de Maya's helemaal niet dat de wereld in 2012 zal vergaan. Uit een archeologische ontdekking in Guatemala blijkt dat ze er destijds van uitgingen dat de wereld nog zeker 7000 jaar zal bestaan. Rachid Finch, dankjewel. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live! Advocaat Lisbeth Zegveld over Zoraketa en Karamans. Zanger Whalen over Bob Marley en Willie Nelson. Waar ergerde Barbara Barend zich deze week aan? De column van Justus Van Oel en live muziek van LMO Racetrack. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1, het nieuws van alle kanten.